Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlands schip 50 vluchtelingen gered. Ze zaten op een boot die uit Libië kwam en waarschijnlijk op weg was naar Malta. Veel van de opvarenden hadden last van zeeziekte en uitdroging. De boot, de Golfo Azzurro, brengt 350 vluchtelingen naar Sicilië. Het reddingsschip van de Nederlandse stichting Bootvluchteling is sinds gisteren operationeel. En heeft als standplaats Valletta op Malta. Op een van de grootste Griekse eilanden, Tassos, staan grote stukken bos in brand. De noodtoestand is uitgeroepen op het eiland dat voor de kust van Noordoost-Griekenland ligt. Eén brandweerman is bij het bussen gewond geraakt. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden, geholpen door het leger en vrijwilligers. Op vier plaatsen op Tassos woed brand, vermoedelijk als gevolg van blikseminslagen. In de Servische hoofdstad Belgrado is een Nederlandse vrouw aangehouden wegens terrorisme. Nederlandse OM zegt niets over haar identiteit... maar heeft wel verklaard dat de vrouw mogelijk op weg was naar Syrië. Justitie wil dat Servië de vrouw snel aan Nederland uitlevert... zodat ze hier kan worden vastgezet. Volgens een Servische krant gaat het om een vrouw van 26 jaar uit Maastricht. Er zou een internationaal opsporingsbevel tegen haar zijn... voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie... die actief is in Nederland en België. Ook zou ze vijf maanden zwanger zijn. Volgens de krant was ze de laatste zes maanden ondergedoken in Servië. De ronde van Spanje is gewonnen door Nairo Quintana. De renner van Movistar droeg de rode trui sinds de tiende etappe. De 21ste en laatste rit van de Rozas naar Madrid over 104 kilometer... werd gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen. Het heer. Wolkenvelden met mogelijk een buitje, maar in het westen vooral opklaringen. Vannacht overal opklaringen en hier en daar mist bij minima rond 16 graden. Morgen overdag zonnig bij 25 tot 30 graden en de dag daarna nog wat warmer. Dit was het Enor. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hallo, luisteraars. Welkom bij Pinsel Radio Show 1193 hier op CFM Zonvoort. Ik ben Benno Veugel uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met uh, New Age muziek. De eerste uh, nieuwe CD, want we hebben er weer vier over verdeeld over de twee uren, is van Rebecca Eden. Zij heeft een uh, nieuwe CD gemaakt van Rowing in Eden. nou ja, daar gaan we straks mee beginnen. De volgende nieuwe cd in dit programma is van Michalis Terresis. Onze sympathieke Griek uit Athene. Magic of the Greek. Bazooki. Um, Ionicus Kospos. En je vindt het hele verhaal op natuurlijk peacefulradio.info. Daarin staat de playlist. Ik wens je heel veel luisterplezier. No. Sure. Jatra, stille rangai, stuschtuwa, sastanuvi, Svastina puja, visvadevaha, svastina starcho, aristaneemi, svastino bruhaspati, tadadu. Om Shanti, Shanti, Shanti. tweva pratyakshan tattvam asi twameva kevalam karta asi twameva kevalam dharta asi twameva kevalam harta brahma asi tvam sakshat atma asi nityam ritam vacmi satyam vacmi power Vammaam, Ava Bakhtaram, Ava Tataram, Ava Dhataram, Ava Anuchanam, Ava Paschat, Ava Purasrat, Ava Twan chin maya, twam ananda mayas, twam brahma maya, twam dvitiyosi, twam pratyaksham brahmaasi, twan dhyanamayo vidnyanamayosi, sarvan jagadidam twatto jayate, sarvan jagadidam twatta Sarvan Jagadidham Tvailaya Mesyati Sarvan Jagadidham Tvai Pratyeti Tvam Bhoomi Rapo Nalo Nilo Navaha Tvam Chathwari Vapadani Tvam Gunatrayati Taha Tvam Dehatrayati Taha Tvam Kalatrayati Taha Tom Mooladharas Thito Sinityam Toam Shakti Prayat Makaha yogino Nityam Ramhar Vishnu Toam Rudra Toam Indra Toam Agni tom Vayu Toam Suya Toam Chandra Maas Tvam, Ramavur huwaswaram. Ganadim purva Y será tarde para lobo, el juego del amor siempre se pierde.